Jon van Kam met het CNW journaal de Tweede Kamer is geschrokken van het geklungel op het ministerie van Veiligheid en Justitie rond het bonnetje van de TV-deal. SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP zien in het rapport van de commissie Oosting een aanleiding om wat zij het monsterministerie noemen op te knippen. Volgens de commissie hebben hoge ambtenaren bij het ministerie veel fouten gemaakt bij de afhandeling van de TV-deal, maar hebben ze niet doelbewust besloten om de zoektocht naar het bonnetje te stoppen. Er is geen enkele aanwijzing gevonden voor een doofpot, zegt de commissie, maar er is wel sprake van een chaos. Minister van de Steur reageert vanmiddag op de conclusies. Het Olympische Comité van Japan heeft een onderzoek ingesteld... naar omkoping rondom de Spelen over vier jaar in Tokio. De zaak draait om een dubieuze betaling... rond het binnenhalen van de Spelen in Tokio. Het gaat om een bedrag van 1,8 miljoen euro... dat door het promotieteam voor de Spelen zo zijn overgemaakt... naar een bankrekening in Singapore. Die staat op naam van de zoon van de oud-voorzitter... van de Wereldatletiekbond, Lamine Diak. De betaling kwam aan het licht tijdens een Frans onderzoek... naar corruptie van de vader en de zoon. Al-minister Berend Jan Udink is overleden. Eind jaren 60 was hij in het kabinet de jong minister voor ontwikkelingshulp. Later werd hij in het kabinet Biesheuvel minister van Volkshuisvesting en minister van Verkeer en Waterstaat. Na zijn ministerschap werd Udink topman bij OGEM, een concern dat zich bezighield met handel en bouw. Berend Jan Udink was 90 jaar. Een flink aantal tandartsen misleidt patiënten door zich voor te doen als orthodontist. Dat zegt de Consumentenbond na een onderzoek naar 150 praktijken waar mensen een beugel aangemeten kunnen krijgen. 64 tandartsen wekten de indruk orthodontist te zijn, terwijl ze dat niet waren. Een tandarts gebruikte de titel orthodontist zonder de benodigde vierjarige specialisatie te hebben afgerond. De Consumentenbond zegt dat dat boden is.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 En, uh, dus, uh, yeah. ja, en geen handsel aan vandaag, Klaas. Maar ja, ook niet anders. We doen het gewoon nog eventjes alleen. Vinyljaren, u weet de formule van het programma intussen. Twee LP's, twee classic albums. En natuurlijk het meest interessante nieuws uit de Vinyl 50. De vinyllijst waarin al het wat nieuw uitkomt. En zo uh, de revue passeert. En er is een, een aantal interessante dingen. Dus uh, ik uh, ga gauw beginnen Want ik wil natuurlijk de classic albums uh, helemaal draaien Dat vind ik wel lekker uh, Vandaag hebben we twee tegenpolen Zal ik maar zeggen de, de, de, Totaal verschillende albums uh, De ene Daar realiseer ik me van Dat ik uh, van deze band nog nooit een album In, in de, in de vaniljaren in, in gehad heb Ja En al die zes en half jaar Of zes jaar Dus uh, nou Dat is uh, vandaag al de eerste keer Denk ik Dat hey, is wel leuk hij is er wel een beetje beschadigd, want ja, het is een album dat ik uh, in de tijd van mijn discotheekverleden natuurlijk uh, heel veel moest draaien, omdat het een ontzettend populair album was. Dus uh, je tikt een beetje. Nou, als het te erg wordt, dan haal ik de rest wel uit de computer vandaan. Maar in principe gaan we natuurlijk gewoon voor vinyl. Het gaat over het album Cosmos Factory van uh, Creedence Clearwater Revival. En het andere album dat ik heb vandaag is natuurlijk is een, ook een hele mooie. Ook een klassieker zijn er miljoenen van verkocht over de hele wereld. En dat is het album Thriller van Michael Jackson. Nou, word je weer verwend vandaag. Hé? Oh, Ingrid, is er nog? niks is dat nog. is het nog. Wat zegt u? Ja, is er nog. Maar ja, gezellig. Hé, hey, uh, ik ga gaan beginnen. En uh, het eerste nummer wat wij van Credence gaan draaien... knalt er gelijk in. En dat moet ook... Ramble on! Het album heet uh, Cosmos Factory. En het is een van de. Zeg maar, de, toch wel de klassiekers van. Uh, van uh, Creedence Clearwater Revival. Heerlijk ment, overigens. Uh, met heerlijke muziek. Het nummer heette trouwens Ramble Temple. Dat uh, was ik even vergeten. Maar dat geeft het allemaal niet. Het nummer heet gewoon Ramble Temple. En. Uh, Creedence Clearwater Revival. Het album is uitgekomen. Op uh, 25 juli 1970. Dus het is uh, al lekker oud. Het is lekker oud. Het exemplaar wat ik heb is ook heel oud. Er zit zelfs nog een stikkertje van hoge Bijlen en haal op. Kan je nagaan hoe oud het is. Uh, 1970 dus. En het, uh, we gaan verder met uh, Michael Jackson. Ja, dat is de volgende. Want we hebben twee classics, classic albums: Dus Cosmos Factory van Credence en Thriller van Michael Jackson. Nou, dit kent u natuurlijk allemaal. Ook deze kraakt een beetje, maar ja. Komt ook uit een discotheek. Dan gebeurt dat wel eens. Would be starting something. Michael. Jackson. Appelsap dingetjes, hè? Mama, say mama, say mama, appelsap. Ja. Dat is een hele rage geworden, hè? Mensen die dachten ineens allemaal Nederlandse teksten te horen in een buitenlandse nummer. Dit is er één van. Door dit nummer is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen. When we started Something van Michael Jackson. ...van het legendarische album Thriller. Uh, uh, Mama ja Ma hoe dat met die Michael Jackson allemaal gegaan is, dus dat weten we natuurlijk allemaal wel. Hij begon als klein jongetje, 11 jaar was hij. Met zijn broertjes werd hij ontdekt door uh, Diana Ross. En toen uh, kregen we een singeltje, I Want You Back, en daarna ABC... En daarna kregen we nog hele leuke liedjes als Ben en um, I'll Be There en uh, nou ja, uh, een tijdje toen brak hij solo door. En uh, dit is een van zijn meest legendarische albums thriller. Overigens is het natuurlijk een album geproduceerd door Quincy Jones. Um, de Vinyl 50, dames en heren, die zit ook nu al zo'n rode draad door ons programma heen en dat is vandaag ook weer zo. Een album dat uh, op 20 mei uh, binnenkwam in die uh, vinyllijst is een album van de meneer die ons uh, helaas dit jaar in januari is ontvallen. En, maar ja, dan wordt er op, als je dood bent, dan gaan er ineens, worden er ineens heel veel platen van je verkocht. Ik heb het over een album dat op de uh, 50 plaats is binnengekomen. Uh, uh, zeg ik dat goed? Even kijken hoor. Zeg ik dat nou goed? Zeg ik dat goed op de 50 plaats? Dat, dat, dat kan nog helemaal niet. Zo'n man komt er niet op de vijftigste plaats binnen. Nou ja, ik zal het zo even precies voor u nakijken. Uh, in ieder geval, uh, wat ik wou zeggen, dat is het volgende. Dat het gaat om David Bowie. En uh, het album, dat heet Changes on Bowie. En daarvan draai ik met plezier. Siggy Stardust.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 Screwed up eyes and screwed down hairdo Like some cat from Japan He could lick them by smiling He could leave them to They Became on so loaded, man Well, huh? jaren in zijn... Sorry. Ja, jaren 70 dus. Zijn uh, glamour rock periode natuurlijk. En uh, ja, het werd ook wel eens Nichterok genoemd. Maar dat, dat, uh, dat uh, daar hebben we het niet over. Goed, um, David Bowie dus. Het album heet Changes on Bowie. Het is, binnen, het is uitgekomen op 20 mei. Jongst Lieden. En het is deze week dus op nummer 41. Nieuw binnengekomen in de vinyl 50. Ik zei nummer 50. meer jij gek, Jans? Dat kan helemaal niet. Nummer uh, 41 dus. Ik heb nog een aantal uh, interessante nieuwe binnenkomers. Daar gaat u meer van horen. Maar uh, onze classic albums zijn natuurlijk het belangrijkst. En vandaar dat we weer naar Creedence gaan. Before you accuse me. Bijvoorbeeld, je me aanklacht. Hier de screens: Clearwater Revival van het album Cosmos Factory. Lekker toch? Ja, hij tikt een beetje. Nou ja, uh, hij komt uit het uh, discotheekverleden, zal ik maar zeggen. Uh, Clint's Clearwater Revival. Dat is natuurlijk ook wel even belangrijk om dat te weten. Uh, die bestond uh, tijdens het maken van deze platen de muzikanten de, uit uh, Duck Clifford. Die speelde drums. Uh, Stu Cook was de basgitarist. John Fogerty, lead guitar, piano. Hammond orgel. Monte Monica zang. Ook de producer van het hele verhaal. En dan. Uh, Zijn broer uh, speelde de slaggitaar... behalve op nummer 13. Nou, oké. Okay. Uh, uh, Rus uh, Gary deed in dit geval uh, de geluidstechniek... en Bob Fogarty, waarschijnlijk ook wel familie... de grafische vormgeving. Het album is opgenomen in 1969 en 1970. En het kwam dus uit op 25 juli 1970. Dat bent u dan ook weer van op de hoogte. <kijkt> dan gaan we naar de heer Jackson... want die mogen we natuurlijk ook niet vergeten. En... Uh, van het album thriller Baby Be Mine Michael Jackson I don't need no dreams when me. Oh, het, uh, in de tachtige jaren natuurlijk. Uh, 82 dacht ik als ik het goed uh, onthouden heb. Thriller, en het is het nog steeds het toonaangevende album van uh, Michael Jackson. Geproduceerd door Quincy Jones en uh, dit het, het heet het Baby Be Mine. Met uh, natuurlijk ook de, de monster hit Beat It erop. En uh, Thriller, en zo. Nou, dat komt allemaal nog. Uh, want we gaan vrolijk verder. Queen's Clearwater Revival. Want we streven natuurlijk naar om onze classic albums helemaal te draaien. Daar gaat het beslot om. Een, een traveling band. Dat is de volgende. Joehoo, rock'n'roll. Come on. 737, come on out of the sky. Lekker of niet? Lekker om weer eens terug te horen. Critics, Clearwater, Revival, overwegend. Allemaal eigen composities van uh, John Fogerty Natuurlijk GC Foggerty. Uh, uh, behalve dus wanneer er uh, een vermelding bij staat dat het niet zo is. Want er staan ook een paar covertjes op. Uh, dat tweede nummer bijvoorbeeld, Before We Accuse Me, was niet van Fogerty En de volgende ook niet. Maar uh, we gaan nu eerst weer even naar Michael. En... Uh, ja, het was heel leuk. Uh, hij had toen aardig contact met Paul McCartney. En uh, hij deed uh, een liedje uh, op een album van Paul McCartney. En uh, daar zong hij in de wet mee. Dat was op Pipes of Peace. En uh, toen moest natuurlijk een tegenprestatie komen. Of misschien was het eerst wel zo dat uh, eerst McCartney naar Jackson ging. En toen een tegenprestatie van Jackson naar McCartney kwam. Kortom, ze zongen duetjes op hun beide LP's Thriller en Pipes of Peace. En uh, het nummer wat wij nu gaan draaien is het duet met Paul McCartney: The Girl is Mine. Paul McCartney samen met Michael Jackson. Alleen moet het andersom zeggen. Michael Jackson samen met Paul McCartney. Every night she walks right My dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The dog. Cause she's mine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 Maar zou de relatie behoorlijk verkoelen? Toen was het niet meer, the girl is mine, but your songs are mine. <laughs> girl is mine. Michael, we're not going to fight about this, okay? Oh, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. <sighs> I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Dat is wat ze zei. Je she dromen. Ik geloof niet in mijn De is van mij. Ze is van mij. De meid is van mij. De the girl De is mine. mij. De meid is van is van mij. De meid is het ging natuurlijk niet om de complete songs. Het ging over de uitgavenrechten. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat is toch een derde deel. Van uh, alles wat in de Beatles uitgeverij zat. Dat kocht Michael Jackson. en Paul McCartney. Die zei toen, ja, Michael kan. en Michael op de telefoon. Hé, hey, hij bought all your songs. <laughs> en dat was een behoorlijke verkoeling. Want Paul, die wilde natuurlijk die rechten zelf liever hebben. En, uh, maar nou goed, Michael Jackson heeft toen die uitgeverij opgekocht. Later is dat, omdat hij die schulden had, weer overgegaan naar Sony. En tegenwoordig, als ik het goed heb, en ik geloof dat dat zo is... ...is alles weer in handen van de rechtmatige eigenaar, zou ik maar zeggen. Is in handen van, van Paul McCartney zelf. Die dus weer alle Songs zelf beheert. En dat is natuurlijk maar beter ook. Goed, we gaan naar de vinyl 50. Een album dat uitkwam op 22 juni 2012 en nu binnengekomen is op nummer 37 nieuw. Het is een heel apart nummer. Het is ook een hitje geweest... als ik het goed heb. En uh, het is best wel, wel, wel mooi. Het is van Lana Del Rey. En het nummer dat heet... Videogames. Nieuw dus op 37... in de Vinyl 50.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 Video games En uh, het album waar het vanaf komt. Wat nieuw is, uh, binnen is gekomen. Dus op 37. Opnieuw op vinyl uitgebracht. Dus, uh, het, allemaal, uh, het album heet Born to Die. Nou, dan bent u weer helemaal op de hoogte. Deze prachtige muziek. Lana Del Rey en video games. We gaan uh, naar de Queen's Clearwater Revival. Een nummer dat ze niet zelf geschreven hebben. Wat ook een hitje was van Roy Orbison zelfs. And besides the oobie-doobie! No, oobie-doobie! Oobie-doobie! Yeah, baby, jump over here when you do the oobie-doobie. I gotta be. Ja, het was echt een hitalbum, want er kwamen uh, behalve... Uh uh, er kwamen dus echt wel behoorlijk wat hits van dit album. Uh, Traveling Band was een hit. Up Around the Band was een hit. Uh, Who'll Stop the Rain was een hit. En, uh, nou ja, dat, uh, dat waren er nogal wat. Prachtig album. 1970 kwam het uit. Uh, in, uh, ja, 1970 kwam het uit. Opgenomen 1969-1970. De prachtige <laughs> LP Cosmos Factory. En de titel is ontleend aan een oefenruimte die uh, de drummer had. Eh, dat was meneer Cosmo, dat was zijn bijnaam. En eh, daar hebben ze het album ook helemaal opgenomen. Het was niet echt een, een, een studio, maar het was gewoon een soort garage, een soort schuur. En eh, daar, daar stalde hij ook zo'n motor bijvoorbeeld. En daar werd het album dus inderdaad opgenomen. Goed, we gaan naar Michael Jackson met de titelsong van dat legendarische album. En eh, ja, hij tikt wel een beetje, maar dat gaat vanzelf wel weer over, denk ik. Of misschien ook al niet. Nou ja. Maar ja, we zullen het ermee moeten doen. Komt iemand binnen, geloof ik. Nou, oké. Okay. Beetje eng, hoor, dit. Ik zie niemand. Meer. Nou, we gaan luisteren naar het titelnummer. Thriller Michael Jackson. across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna Een prachtige stemgeluid van Vincent Price hè? geweldig mooi er zijn zo van die, van die stemmen die dat zo kunnen de funk of 40.000 years and... <laughs> <laughs> from every tomb are closing in to seal your doom and though you fight to stay alive your body starts to shiver for no mortal ja, dat is toch Ja Ja, ja. Lach me maar weer uit. Lach me maar weer uit. Lach me maar weer uit. Gek. Vincent Price, Michael Jackson en thriller van het gelijknamige album... En ik zei al, je hebt af en toe van die stemmen die dat zo vreselijk mooi kunnen. Sean Connery kon dat ook zo van goed. En, en uh, uh, uh, Richard Burton, natuurlijk ook vooral niet te vergeten. Ook zo als hij zo'n tekst oplas, dan uh, voordroeg moet je dan zeggen. Dat is prachtig. Looking out my back door. Ik keek net even uit mijn achterdeur, maar er was niet veel te zien. Critters Clearwater Revival van het album Cosmos Factory. Laatste voor het nieuws. We zijn we alweer aan het eerste uur. Ik zit er alweer op. En uh, we gaan u meenemen naar het nationaal van drie uur. En uh, daarna komen we natuurlijk terug met nog meer nieuwe binnenkomers uit de Vinyl 50. Nog een paar interessante. En uh, ook natuurlijk weer met onze classic albums. Creedence Clearwater Revival. En uh, Cosmos Factory en Thriller van Michael Jackson. Tot zo.